Zes uur Lot Thomassen met het NOS-journaal. Hongkong is getroffen door een orkaan. Zeker 118 mensen zijn gewond geraakt. Op vijf plaatsen worden overstromingen gemeld. Het openbare leven in Hongkong ligt grotendeels stil. Scholen zijn gesloten, vliegvelden en havens zijn dicht... net als kantoren en de beurs. Meer dan 300 bomen zijn door de orkaan ontworteld. De orkaan is met windsnelheden tot 140 km per uur... de sterkste in Hongkong in meer dan tien jaar. De economische vooruitzichten voor Nederland, Duitsland en Luxemburg zijn negatief, heeft kredietbeoordelaar Moody's gezegd. Het betekent dat de rating van de landen op termijn kan worden verlaagd. Nu hebben de drie landen nog de triple-E-status. Reden voor de wijziging is volgens Moody's de onzekerheid over de ontwikkeling van de eurocrisis. Voor Nederland ziet Moody's problemen vanwege de slechte groeivooruitzichten, de hoge schuldenlast van de huishoudens en de dalende huizenprijzen.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 In Amerika is de executie van een zwakbegaafde man opnieuw uitgesteld. De 52-jarige Warren Hill zou in de staat Georgia met één injectie worden gedood... in plaats van met de gebruikelijke drie. Maar twee uur voor de executie bepaalde het Hoge Rechtshof dat eerst moet worden onderzocht... of de wetswijziging die een executie met één injectie mogelijk maakt wel geldig is. Vorige week ging Hills executie ook al niet door. Warren Hill is veroordeeld voor de moord op een medegevangene... Wielrenner Kenny van Hummel kampt met een hernia en met ischias, een vorm van zenuwpijn. De renner van de Vacansoleil-ploeg gaf vorige week op tijdens de 15e etappe van de Tour de France. Het is nog onduidelijk hoe lang hij moet herstellen. Het weer, veel zon bij temperaturen tussen 23 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 24 juli. Voedselprijzen die de hoogte inschieten, staatsleningen die onbetaalbaar worden in het begin van de Olympische Spelen. Dat zijn zo'n beetje de hoofdingrediënten vandaag. Voedsel over de hele wereld wordt duurder en we brengen de gevolgen in kaart, evenals de oorzaken. De situatie op de financiële markten die houden we scherp in de gaten. Er komen vanochtend ook cijfers van onder andere de KPN. We bellen. En Londen strandt vol met Olympiërs. Ondertussen kijken we lekker Nederlands wat wij aan de Spelen kunnen verdienen. Louis Dekker ging langs bij een auto-importeur en een grote fabriek in kunststofvezels. Tot 10 uur deze sportzomer is dit het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen met het nieuwsoverzicht. De Amerikaanse president Obama heeft het Syrische regime gewaarschuwd... dat zij zijn chemische wapens niet moet gebruiken. Het regime zal ter verantwoording worden geroepen door de internationale gemeenschap... en door de Verenigde Staten als zij de tragische fout maken die wapens in te zetten, zei Obama. Today we're also working for a transition so the Syrian people can have a better future. Free of the Assad regime. Given the regime the chemical weapons... We will continue to make it clear to Assad and those around him that the world is watching and that they will be held accountable by the international community and the United States should they make the tragic mistake of using those weapons. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken melde gisteren dat het zijn chemische wapens alleen zal inzetten in het geval van een buitenlandse aanval. Verenigde naties gaat de chemische wapens van Syrië ook scherp in de gaten houden. Het land bezit grote hoeveelheden mosterdgas en zenuwgas. De eerste Amerikaanse astronaut Sally Wright is zo verleden aan kanker. Ze was 61 jaar. Wright maakte in 1983 als eerste vrouw uit de Verenigde Staten een ruimtereis. Ze was toen 32 jaar en daarmee ook de jongste Amerikaan ooit die de ruimte inging. Een paar jaar geleden vertelde ze hoe het, is om in, hoe het in een ruimteschip voelde. De meest vivid memory is the moment dat de engines light. En dan de the stille rokketslicht. You know, er is gewoon niets gelijk. Ik heb 25 jaar proberen om de woorden te beschrijven. En ik heb gewoon niet kunnen. Het is, you know, tons en tons of rocket fuel... exploding onder je. En dat is wat het ziet. president Ronald Reagan ontving Wright en haar collega's in 1983 vlak voor een vlucht. Dit is een missie van de eerste. Het is de eerste spaceflight van een Amerikaanse vrouw, Dr. Sally Wright. De eerste shuttle landing in het Kennedy Space Center. The first launch of a five member crew. And I know come June 18, about 7.32am, you're also going to be first in the hearts of your countrymen. Ronald Reagan was dat. Astronauten schreef ook wetenschappelijke boeken. Wright hoorde in 1977 bij de eerste lichting burgers... die van NASA mochten solliciteren voor astronautenopleiding. Advertentie stond gewoon in haar studentenkrant, vertelt ze. And I saw in the lower right-hand corner of page three... An ad that NASA had put into the Stanford Student Newspaper and newspapers around the country saying that they were looking for astronauts. So I, I guess I got this job by applying to an ad. Uit een groep van 8000 sollicitanten zat Wright bij de 35 kandidaten die werden gekozen. Slechts zes daarvan waren vrouwen. Wright vloog mee met twee missies. Een derde missie in 1986 ging niet door na de explosie van de Challenger. Daarbij kwamen de zes astronauten aan boord om het leven. Bewoners van elf huizen in Schiedam die mogen hun woningen niet meer in. Zaterdagavond bleek dat er stenen van de gevel waren losgeraakt. Ook waren de gevels deels verzakt en er zaten scheuren in. Uit onderzoek blijkt nu dat het voorlopig te gevaarlijk is... om de huizen te betreden. De burgemeester van Schiedam. De situatie is zodanig onveilig uh, dat wij niet kunnen garanderen... vanuit bouw- en woningtoezicht gezien... dat mensen uh, veilig, om dat woord maar weer te gebruiken... in hun woning kunnen verblijven of in hun kantoor... want het gaat ook om een ondernemer... En dat kan er niet anders dan toe leiden dat je ja, de meest vergaande maatregelen uiteindelijk neemt. Uh, zolang we niet zeker zijn van de veiligheid, een beetje veilig bestaat niet... dan is er maar één mogelijkheid en dat is een verbod. De gemeente doet onderzoek naar de oorzaak van de problemen. Zolang die niet bekend is, zijn de huizen verboden terrein. Er wordt nu met hen afgesproken wanneer ze in hun huis kunnen, onder begeleiding van wie... En hoe lang dat dan ook mag duren, he. mensen willen toch graag spullen natuurlijk hebben voor de eerste levensbehoeften en, en kleding en uh, noem het maar op. Dat is aan hen wat ze er dan uithalen, maar dat gebeurt op afspraken en dat gebeurt onder begeleiding. Een gemeente adviseert de getroffen bewoners om zich te verenigen, zodat ze samen sterker staan bij de juridische afwikkeling van de kwestie. Deze bewoner heeft begrip voor de situatie. Dat is uh, vervelend, maar uh, voor onze veiligheid is dat, is, uh, dat is het nodig. Dus we zitten nu is wel op een uh, hotel. Het is wel tijdelijk. Misschien duurt het uh, een paar dagen, misschien duurt het nog. We weten helemaal niks van. Kijk, het enige de belangrijkste onze veiligheid. Dat is het begrip bij de bewoner. Maar deze ondernemer kan voorlopig zijn bedrijfsruimte niet in. Hij snapt het verbod niet helemaal. Ik heb twijfels eraan. Ja, ik, ik heb begrip voor. Ik begrijp hun standpunt wel. Maar wat kunnen ze op korte termijn gaan doen? Wat, wat, wat willen ze gaan doen? En daar heb ik nog geen antwoord op gekregen. De burgemeester vindt het een vervelende situatie voor de bewoners van de huizen. Het zal je maar gebeuren dat je op zaterdagavond te horen krijgt... Uh, dat je even niet meer in je huis mag. En dat er dan op maandagavond de gemeente komt en zegt... Uh, het was niet alleen voor twee dagen. Het is voorlopig even tot we weten wat er aan de hand is. Dat is vreselijk. Zo voelen wij dat ook, maar we kunnen het niet veranderen... omdat uiteindelijk het belang van de bewoners voorgaat als het om veiligheid gaat. Koningin Elizabeth heeft gisteren de leden van het Internationaal Olympisch Comité... officieel welkom geheten in de Britse hoofdstad. Koningin hield een receptie voor de IOC-leden op Buckingham Palace. Members of the International Olympic Committee. Prince Philip and I are delighted to welcome you here... to mark the occasion of the 30th Olympiad... De London 2012 Games. Koningin Elisabeth maakte van de gelegenheid gebruik om de arriverende sporters geluk toe te wensen. In de komende dagen, over 10.000 athletes van meer dan 200 nations. zullen hun final ondernemen. volgens jaren van dedication, hard werk en persoonlijke sacrifice. We send onze warm wensen aan them all voor een rewarding en enjoyable Games. Meer dan 10.000 atleten uit ruim 200 landen treffen elkaar... na jaren toewijding hard werk en persoonlijke offers, ze zei de koningin. Ze hoopt dat deze Spelen hun voldoening en plezier geven. Tijdens de bijeenkomst overhandigde ioc voorzitter Jack Rogge... de koningin een set Olympische medailles in goud, zilver en brons. Ondertussen zijn er zorgen over de beveiliging van de Spelen... en twijfelen veel Londenaren of het openbaar vervoer... de drukte van de Spelen wel aan kan. Correspondent Arjen van der Horst die ging op pad met de metro. Het opvalt in alle metrostations in Londen. Je hoort voortdurend oproepen waarin Londenaren gevraagd wordt om vooral niet gebruik te maken van het openbaar vervoer. Als je thuis kan werken, ga dan vooral thuis werken. Als je niet het openbaar vervoer nodig hebt... Gebruiken dan ook niet. Londen is dus erg afhankelijk van haar inwoners om alles soepeltjes te laten verlopen. En deze Londenaar heeft maar weinig vertrouwen in de infrastructuur van zijn stad. Ik denk dat uh, we struggle already with, with uh, during the peak times, you know, 730 to 9, with um, people going to and from work. En obviously with the school holidays as well, added to that. Is en of course we've got the Olympic guys coming in from different countries. It's be quite hard, quite hard for everybody. Later zo na half negen, wanneer we het Olympisch journaal behandelen, dan kunt u luisteren naar een uitgebreide reportage van Ayen van der Horst in de Londense metro. Zorgen over de Spaanse economie die drukte de koers op de Amerikaanse beurzen. Dow Jones die sloot gisteren 0,8 in de min. De Nasdaq die leverde 1,2 in. Beleggers zijn bang dat Spanje noodsteun nodig heeft... nu enkele Spaanse regio's grote financiële problemen hebben... en hulp nodig hebben van de centrale overheid. In Europa sloten de beursen ook, overal met flinke verliezen. Ook de rente die Spanje en Italië moeten betalen, die liep weer op. Beleggers betwijfelen of die landen hun schulden kunnen afbetalen. In Azië staat de Japanse Nikkei-index na een paar uur handelen... op 0,4 verlies. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dan gaan we naar de hoe, want de wie, ja... De Hoe. In 1979 werd een concert van de Who in het Amerikaanse Rhode Island afgelast. Na 33 jaar wachten krijgen de fans toch nog hun helden te zien. Bovendien, wie zijn concertkaartje van toen kan overleggen... die mag er gratis in. Het concert destijds werd afgelast door de burgemeester... omdat hij een eerder optreden van de Who had gezien in Ohio. En bij dat optreden kwamen 11 mensen om het leven. Daarom nu, vanochtend, speciaal voor u. The Who, you better, you better, the bet. You better, you better, you bet. Roger Daltrey en zijn mannen de hoese treden dus op. Na 33 jaar eindelijk toch op het Amerikaanse Rhode Island. Sporters willen pieken op de Olympische Spelen, maar ook het bedrijfsleven aast op medailles. Veel bedrijven willen een graantje meepikken van het goud. Was het maar omdat ze miljoenen in de Olympische Sporters hebben geïnvesteerd. Bijvoorbeeld DSM, al sinds 2001, partner van NOC-NSF. Multinational wil vooral oogsten met roeien, maar ook met een wielenbroek-ingrediënt. De tekst is van Louis Dekker en de bijdrage ook.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 Voor het eerst kreeg de wereld hem te zien. De verdachte van de schietpartij in Aurora. James Holmes verscheen in de rechtbank zwaar beveiligd... en onder grote media-aandacht. schietpartij waarbij twaalf mensen omkwamen... houdt de Verenigde Staten flink bezig. En de eerste aanblik van de verdachte maakte dat alleen maar sterker. I want to welcome our viewers worldwide. Right now, you are seeing James Holmes. Mr. Holmes, this matter comes on for what we call an initial advisement pursuant to Rule 5. Deputy, if please step back. He hasn't been formally charged yet in that Colorado mass shooting spree. But this is his first court appearance. Hij zat voor zich uit te staren, dommelde af en toe weg. Leek echt onder de drugs. De aanklager zei dat ze daar verder helemaal geen aanwijzingen voor had. Dat hij misschien kalmeringsmiddel of zo had gekregen. Maar ja, daar leek het wel een beetje op. What's going on? Is he is he tired? Is he delusional? Is he it? I mean, I know we're we're speculating at this wat verder opviel, knalrood haar, bijna roze. Het haar van de joker, zoals hij het zelf eerder omschreef bij zijn arrestatie. His hair dyed bright orange. He sat in a courtroom filled to capacity with his victims and their families. And never made eye contact with anyone. At times appearing catatonic. Or on the verge of sleep. Ja, en dat zag er dus allemaal heel vreemd uit. Het was geen officiële voorgeleiding. Uh, hem werden wel zijn rechten voorgelezen. Daar zei hij zelf niks op. Hij sprak überhaupt niet. Maar zijn advocaat die zei dat hij die rechten begreep. En uh, ja, na een paar minuten was het eigenlijk weer voorbij. A little bewildered, a little glum, he certainly didn't look like any kind of uh supervillain dat was trying to portray himself as. Op 30 juli dan krijgt hij te horen... wat precies de aanklacht is. Nou, meervoudige moord natuurlijk. Dat ligt wel voor de hand. Maar wat komt daar verder nog bij? En vervolgens zei de aanklager ook... Eh, na afloop op een persconferentie... vervolgens kan de zaak nog maanden duren. Eh, er moet nog een besluit komen... of ze de doodsaf gaan, vragen, eh, tegen, gaan eisen tegen deze jongen. Ik denk think dat that that's a case that can be made in the abstract. There's so much that victims have to take into account and and victims will be impacted by that decision in an enormous way for years if if the death penalty is sought. That that's a very long process. En ja, ze willen de zaak heel goed rond hebben en dan kan het nog een jaar duren dacht de aanklager eh, voordat hij überhaupt eh, echt die zaak begint. Thank you. Hey, was dat van Ilko Bos van Roosendaal. Ik had hem vast beloofd voor half negen, maar goed, het is tien uh, minuten voor half zeven. Kunnen we ook eigenlijk wel vastdraaien, de reportage van Arjan van der Horst over Londen. Want Londen wordt de komende dagen overspoeld door sporters, sportliefhebbers, toeristen, media. Ga zo maar door. Grote vraag is natuurlijk hoe de Britse hoofdstad dat allemaal gaat verwerken. Op normale werkdagen staat het verkeer in Londen vaak al helemaal vast. En ondanks alle voorbereidingen wordt dan ook de komende dagen en weken gevreesd voor een verkeersinfarct. Correspondent Anjan van der Horst nam alvast de proef op de zon. Het Londense openbaar vervoer, ja, dat wordt toch wel als de Achilleshiel gezien... voor de Olympische Spelen. We zijn nu bij Oxford Circus, een van de drukste stations in het centrum van Londen. En wij gaan kijken hoe snel we van dit station... bij het Olympisch Park in Oost-Londen kunnen komen. En wat opvalt in alle metrostations in Londen... je hoort voortdurend oproepen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 We zitten nu in de Central Line, dat is een van de belangrijkste metrolijnen van Londen. En ook de metrolijn die de meeste Olympische bezoekers gaat brengen richting het Olympisch Park. This is a Central Line train. To het is een normale werkdag met nog een paar dagen te gaan tot de Olympische Spelen. En het is nu al bonvol. Eigenlijk is dat normaal voor een metrolijn zoals de Central Line. De grote vraag is dan ook, hoe gaat het openbaar vervoer zich houden tijdens de Olympische Spelen? Ja, we zijn nu aangekomen bij Stratford, het station bij het Olympisch Park. Daar hebben we hebben ongeveer een half uurtje over gedaan. En ik moet zeggen, dat is vrij snel. Want als het druk is of als er iets misgaat, gaat het meestal veel langer duren. Dus hoe gaat het nu verlopen tijdens de Olympische Spelen? Londenaren, ja, die hebben zo'n twijfels. I think that uh, we struggle already with, with uh, during the peak times, uh, 7:30 till nine, with um, people going to from work. Het zal ontzettend druk worden. Uh, we hebben nu al tijdens gewone werkdagen, tijdens de spits. Dat die metros gewoon ontzettend vol zitten met forenzen. En natuurlijk with the school holidays as well added to that, It's, and of course we've got the Olympic guys coming in from different countries. It's going to be quite, quite hard, quite hard everybody. Nu krijgen we ook nog de schoolvakanties erbij en natuurlijk alle bezoekers die uh, de, voor de Olympische Spelen zijn gekomen. But it just takes one hiccup En we do get the hiccups with a delayed train or train broken down, which which can can hinder and make it even worse. Ja, het zal echt een soort V-wagon worden waarin mensen op elkaar zitten als sardientjes in een blik. En er hoeft maar één ding mis te gaan, één incident en je ziet dat er enorme vertragingen komen in het netwerk. En daar zijn de Londenaren bang voor. Je kan ook besluiten te gaan rijden. Maar ja, met een taxi vanuit het centrum van Londen... naar het Olympisch Park, dan ben je al gauw 60 euro kwijt. Zelf rijden, ja, het kan. Maar ja, eigenlijk wil je helemaal niet rijden in een stad als Londen. Zeker nu het wegennetwerk in feite is ingekrompen. Er zijn namelijk speciale Games-lanes, Rijlanen die alleen toegankelijk nog zijn voor de Olympische familie. Dat wil zeggen atleten en officials. Londenaren hebben dus minder mogelijkheden op de weg... En dat betekent nog meer ergernis. I blame them for not caring too much at all about the survival of this business and plenty of others in Hackney Wick. We zijn omringd hier door vrachtwagens en grote pellets met blikjes. We zijn op het bedrijf van Michael Spinks. Michael, we zitten hier vlakbij het Olympisch Park. Hè? Yeah, about 30 meters from our boundary over to the boundary by the International Press and Broadcast Center. Ja, 30 meter hier vandaan zien we het grote hek van het Olympisch Park. We kijken uit. Op het internationale omroepscentrum. Wat voor impact heeft de nabijheid van dit park op uw bedrijf? Oké, okay, well, our first impact is that our main access road, the Eastway, is shut 24 hours a day on security grounds. Ja, het eerste probleem is hier al meteen de toegangswegen. Een van de belangrijkste toegangswegen voor dit bedrijf is helemaal gesloten. Then my other main road is shut 18 hours a day, the 18 hours that we would want to use it. Andere toegangsweg. Is 18 uur per dag gesloten. We've now got a hope by working through 24 hours a day and with the grace of God that not too much crap will hit us and that we'll survive. Het ja. is in de the, the gods. Het in de handen van God, hopelijk overleven, uh, overlevert, maar er is inderdaad het risico dat dit bedrijf het niet gaat redden. I already know of one business that's failed. How many more can fail in that time? Oh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 Ik getting ready, Michael Kiwanuka. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Motorcoureur Jeffrey Herlings die wordt vanmiddag in België... verder onderzocht naar aanleiding van het auto-ongeluk... waar hij zondag in Rusland bij betrokken raakte. Herlings liep een hersenschudding en een scheurtje in het bot onder zijn neus op. Hij is vannacht met een privéjet en onder begeleiding van een arts teruggevlogen. Johan Dekker, directeur sportief van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging... over de gemoedstoestand van Herlings. Ja, redelijk emotioneel, want... Uh... In diezelfde bus waarin zij vervoerd werden zaten ook nog een paar andere mensen. En de ene van die heeft een slagaandelijke bloeding opgelopen en een, een knie die verbreizeld is. En de passagier die heeft een hele gecompliceerde beenbreuk opgelopen. Dus ja, je kunt zich voorstellen dat dat bij een jongen van 17 jaar behoorlijk impact heeft. Jeffrey Heerlings won afgelopen weekend twee manjes in de MX2-klasse en moet nu dus herstellen voor de volgende wedstrijden. Volgens Dekker ziet herlings dat herstellen met vertrouwen tegemoet uitziet, eh, ziet het er naar uit dat hij er redelijk goed vanaf is gekomen. Al zal natuurlijk ook die hersenschudding toch nog wel de nodige tijd vergen om eh, te herstellen. Maar hij heeft eh, in, in dat geval wel een, on, een geluk bij een ongeluk. Het is namelijk zo dat de eerstvolgende wedstrijd voor het wereldkampioenschap, pas op 5 augustus, dus bijna twee weken en na nu, in het Tsjechische loket zal worden verreden. En Hellings gaat aan de leiding in het klassement... om die wereldtitel in de MX2-klasse. Eerste criterium na de Tour is gewonnen door Vincenzo Nibali. De nummer drie van de ronde van Frankrijk... finisste in de ronde van Boxmeer voor Laurens Tendam. Vanavond wordt de profronde van Stiephout verreden. Daar verschijnen onder andere Peter Zagan, het sprintkanon... en de winnaar van de groene trui. En André Grijpel, dat andere sprintkanon, aan de start. Radio 1, het NOS-journaal. Mark Visser, goedemorgen. goedemorgen Bert. Het openbare leven in Hongkong ligt stil door een orkaan van de zwaarste categorie. Zeker 118 mensen zijn gewond geraakt. Op vijf plaatsen worden overstromingen gemeld. Vliegvelden, havens en scholen zijn dicht en vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De Amerikaanse president Obama heeft het Syrische regime gewaarschuwd om geen chemische wapens te gebruiken. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde gisteren dat het zijn chemische wapens alleen zal inzetten in het geval van een buitenlandse aanval. Syrië bezit grote hoeveelheden mosterdgas en zenuwgas. Moedis noemt de economische vooruitzichten voor Nederland, Duitsland en Luxemburg negatief. De rating van de landen wordt op termijn mogelijk verlaagd. Nu hebben de drie landen nog de AAA-status. Maar reden voor de negatieve wijziging is volgens Moedis de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de eurocrisis. En de eerste vrouw die ooit een ruimtereis maakte, Sally Wright, is overleden. In 1983 ging ze aan boord van de Challenger. Ze was toen 32 en daarmee ook de jongste Amerikaan die ooit de ruimte inging. Sally Wright had kanker. Ze is 61 jaar geworden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Net als gisteren belooft het ook vandaag weer een zonnige dag te worden met zomerse temperaturen. Op dit moment is het in het hele land onbewolkt. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond een graad of 12, 13. Vanochtend en ook vanmiddag schijnt de zon dus volop en het warmt ook snel op. De middagtemperatuur die loopt uit een van 25 graden aan de kust en op de stranden tot 27 à 28 graden in het binnenland. Kortom, zomerweer. De wind die blijft ook vandaag overdag zwak, komt uit het oosten. Maar aan de kust steekt later vanmiddag nog wel een zeewindje op en daardoor koelt het op de stranden wat af. Nou, vanavond, vannacht is het helder, het blijft nog lang aangenaam buiten en vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen woensdag volgt ook weer een zonnige dag met maximaal rond 27 graden. Door wind van zee is het aan de kust zowel ochtends als middags wat minder warm.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 NOS, het Radio 1 journal Mark Visser had het er net al over over Hongkong. Hongkong is getroffen dus door een van de zwaarste orkanen in tijden. Vincent kwam gisteravond aan land met windsnelheden van meer dan 140 km per uur. Toeristen van het vasteland wisten niet wat er overkwam. Ja. Samengevat zegt ze, ik heb nog nooit zoiets gezien op het vasteland... maar ik denk niet dat het gevaarlijk is. Dat was een vrouw uit de provincie Hunan. Correspondent S. Eshuis is in Peking. Karen, um, hoe gevaarlijk was deze orkaan? Is er trouwens veel schade? Nou, deze orkaan is volgens de autoriteiten zeker een heftige. Het is de heftigste sinds 1999. En dat was de laatste keer dat de code rood werd afgegeven. Dus zo'n waarschuwing voor de zwaarste storm... ...in de categorie. Vooralsnog zijn er zeker 118 gewonden gemeld... ...en 52 daarvan zijn in het ziekenhuis opgenomen. En hele delen van de stad zijn overstroomd. Het openbare leven ligt dus ook helemaal stil... ...waaronder ook het financiële centrum van de stad. En ik sprak net via de mail even met een vriendin van me... ...die in Hongkong woont, Isabel Marden. En zij beschreef dat het centrum eruit ziet als een spookstad... Gisteravond stormde het haar rondom haar huis zo hard... dat het volgens haar leek alsof een wild beest met bomen aan het strooien was. <laughs> en, en, maar, maar hoe ondergaan die inwoners het van Hongkong? Blijven ze dan binnen zitten en denken ze... ja, uh, eventjes wachten totdat je gestoren bent? Ja, op Twitter zie ik echt reacties voorbij komen van mensen die zich blijven verbazen over hoe gelaten men in Hongkong reageert op dit soort noodweer. Ze zijn er ook wel aan gewend, echt gepokt en gemazeld door dit soort tropische stormen. Want het is gewoon geen uitzondering in Hongkong. Maar um, ja, volgens die Isabel Marden is het voor sommigen zelfs een zegen. Want ze hopen dat, um, dat de waarschuwing blijft, zodat ze een dag kunnen thuisblijven van het werk. Het is een soort van excuus. Ja. Het lijkt wel alsof het, het hele klimaat eventjes uh, van slag af is. Want we spraken elkaar van de week al over het noodweer in, uh, in Peking. Wat is er aan de hand allemaal? Ja, maar ook in Peking is het enorm gehouden. En dat is zeer ongebruikelijk voor een stad die wat noordelijker ligt. Uh, dat was de grootste storm sinds 61 jaar. En het dodental daarbij is opgelopen tot 37 Um, het openbare leven hier in Peking is wel weer helemaal op gang gekomen, ik zie hier gewoon weer paraplu's voorbij komen die weer gebruikt worden tegen de brandende zon in plaats van tegen de regen. Maar met name in de buitenwijken in het zuiden en westen van Peking, dat zijn de delen van de stad die net wat laat, lager gelegen zijn, daar probeert men nog steeds het water weg te pompen. En uh, ja, praten over het weer, daar houden we niet alleen in Nederland van, maar uh, nee. ook hier in China. Want ja. De autoriteiten hebben zelfs een onderzoekscommissie ingesteld om te kijken hoe dat in de toekomst nu moet met zo'n storm. Want de vraag die veel Chinezen hebben is, is Peking wel goed genoeg gebouwd om tegen al dat water op te kunnen? De constructies van gebouwen en wegen zijn die wel goed genoeg. Want het afvoer van water is een groot probleem en soms slaan zelfs hele stukken snelweg weg door zo'n storm. En de vraag is, uh, ja, uh, moet die kwaliteit van het bouwen in dit soort steden niet omhoog? Ja, en ze kunnen niet alleen goed praten over het weer, net als wij, maar ze stellen dus ook een commissie op uh, in uh, daarvoor begrijp ik. Inderdaad. De overeenkomsten zijn weer, zijn weer helder. Nou, dankjewel voor de weerupdate vanuit uh, Zuidoost-Azië. Karin Eshuis was dat gaan wij naar Syrië. Het is een vast ritueel in de Arabische wereld. Tijdens de maand breek je het vaste na zonsondergang... en daarna kijk je met z'n allen naar een soapserie op de televisie. En die soap komt, even traditiegetrouw, uit Syrië. Zelfs dit jaar, terwijl de gevechten overal in Damascus duidelijk hoorbaar waren... werd er een serie opgenomen.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 In een zijkamertje, daar wordt gerookt.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 Dat is dus ook Syrië. U hoorde een bijdrage van onze correspondent Sander van Horen. De Tour is voorbij. Het is tijd voor de criteriums. Boksmeer was gisteren traditiegetrouw als eerst aan de beurt. Grote vragen komen de namen uit het peloton wel... omdat aanstaande zaterdag natuurlijk ook de Olympische Wegwedstrijd wordt verreden. Maar hij zolt erop. vroeg het aan Bernie Reijne, de voorzitter van de organisatie Vandaags na de Tour... zoals de ronde van Boksmeer tegenwoordig heet. We hebben twee Italianen, nummer drie uit het klassement. dus Vincenzo Nibali en zijn luxe meesterknecht Ivan Basso. En de meesterknecht van de Skyploop: dat is Christian Knees. Toch missen we een aantal grote namen. We missen uiteraard grote namen. De kampioen van Nederland is er niet. De winnaar van vorig jaar is er niet. En een aantal andere renners ook vanwege verplichtingen naar Londen toe. Olympische Spelen. Ronde van Foxmeer. We zijn in een dorp in Brabant en dat betekent dus een dwelorkest en veel publiek langs de borden. Nou, het eerste stukje is best wel, uh, best wel zwaar, het staat de winter volop. Uh, de eerste twee bochten zijn makkelijk, daarna een, ja, een scherpe, snelle bocht naar, uh, naar rechts. En dan ga je de klinkertjes in op het centrum en dan zit er in het centrum zit een heel verradelijke bocht. Met drie uh, ja, soort van putdeksels waar je nog erg makkelijk over kunt uitglijden. Dus dat, en dan het laatste stukje liggen een paar tegels, Maar dan moet je even gewoon recht overheen sturen en dan is er niks aan de hand. De ronde van Boksmeer wordt in verschillende groepen verreden. Welke ja. groep is nu eigenlijk bezig? Op dit moment zijn de amateurs bezig. Fred Pronk die het probeert te halen met de, de nummer 46. De taak overal in de achtervolging gaan we de laatste ronde in. De laatste ronde. Alle renners verzamelen zich voor de start bij het zwembad. En dat is dus het strijdtoneel van de handtekeningenjagers. Hoeveel handtekeningen heb je al? Veel. Ja, mag ik eens kijken? Op je rug. Want daar mogen ze allemaal tekenen. 1, 2, 3, 4. Ik ben nog niet klaar hoor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Volgens mij een stuk of 15. Ja. Weet je ook van wie? Nou, de meeste wel. Wie ja. heb je al gezien? Nibali en Basso. Verder? Kruiswijk, Hogeland. Nou, dat zijn de we... favorieten. Ja, maar daar heb ik, van Hogeland heb ik nog geen handtekening. Oké. Okay. Kom je uit Boxmeer? Nee. Oh, dus je komt hier echt naartoe om de handtekeningen te jagen? Ja. Waar kom je vandaan? Zoetermeer. Zo, dat is een heel eind. Ja, we staan op een camping in Oosterwijk. Oh, nou, nou loopt er weer net eentje voorbij. Omdat ja. ik met jou zit te kletsen, sorry. Nou, maakt niet uit. Bram Tanking van de Rabobank. Ja, dank u wel. Geen handtekening van Bram Tanking dus. Of misschien toch net weer wel. Maar wel van de winnaar van Daags naar de Tour, Vincento Nibali. Straks Henk Krol. Zo'n partij, 50 plus, en daar hebben we het ook over handtekeningen. Die doet voor het eerst mee aan de verkiezingen... en daarom moeten ze handtekeningen inleveren in de verschillende kiesdistricten. En dat vinden ze daar een volkomen achterhaald systeem. Nu de verkeersinformatie met Erwin De Hart. Althans, heb jij verkeersinformatie, Erwin? Goedemorgen Bert. Nou ja, vanwege de schoolvakantie zal de spits veel minder druk uitpakken... dan normaal natuurlijk, net als gisteren. We kijken gewoon wat er gebeurt, zullen we dat afspreken? Ja. En uh, ja, wel is de kans op file door de werkzaamheden op de A50... tussen Renkum en Knoopend Ewijk. Dat was gisteren ook, stond daar een file van 7 kilometer. Dat zou vandaag ook zomaar kunnen. Ja, daar sluiten ze wat rijbanen af? Ja, daar is, uh, er zijn langdurige werkzaamheden tussen Knoopend Valburg en Knoopend Ewijk uh, En ja, dat geeft heel vaak file, dus misschien ook vandaag. Goed, die houden we in de gaten en de rest uh, kan gewoon doorrijden. Ja. Hartstikke mooi. Hoi. Dag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten.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 10 minuten voor zeven, zo kunt u lekker wakker worden. Pieter dit was dat. Where do you go to, my lovely? Het is een belangrijke dag voor nieuwe partijen... die dingen naar een paar kamerzetels. Vanaf vandaag kunnen ze zich inschrijven voor de verkiezingen. Tenminste, als ze genoeg sympathisanten meenemen die een handtekening zetten. Een van die nieuwe partijen is 50PLUS. En die gaat straks de handtekeningen inleveren op het stadskantoor van Den Bosch. Maar ze doen het wel onder protest. En in de lijn, de lijsttrekker van 50PLUS, Henk Krol. Heeft u er dan geen zin in, meneer Krol? Maar de manier waarop het moet is zo idioot. Dat wil je bijna niet geloven. Want wat u zei is maar een deel van het verhaal. Vertel de rest. Het gaat om 20 kiesdistricten. Ja. Daar moeten 30, en liefst 33 handtekeningen worden ingeleverd. die daar ter plekke op het gemeentehuis moeten worden gezet. Dus de ambtenaar moet controleren... dat degene die de handtekening zet... dat ook werkelijk doet. Dus je moet ook echt met die mensen... allemaal naar die 20 verschillende kiesdistricten toe. In sommige plekken, zoals West-Brabant... daar is het in Tilburg nu kermis. Dat houdt in dat het gemeentehuis... maar een paar uur per dag open is. En dan... Uh, ja. Er wordt dus verwacht dat je dat overal doet, zelfs op de Bes eilanden, En dat hoeven bezittende bezit partijen niet te doen. Nou nee, ja, dat ja. moet alleen, want je moet je registreren als nieuwe partij, dat is het. Ja, als je voor de eerste het, keer mee moet. het is gewoon veel te ingewikkeld gemaakt en bestaande partijen veranderen daar niks aan. Want ja, die zijn er niet bij gebaat dat er nieuwe partijen bij komen. Eigenlijk moet u vandaag, uh, ik ben nou heel snel aan het rekenen, daar ben ik heel goed in, uh, ongeveer zo'n 600 mensen op de been brengen? Ja, veel. Dus Nog meer. Als er bij die 600 ook maar eentje zit... die per ongeluk twee lijsten tekent... of waarvan de gegevens niet kloppen... Ja, dan, dan, dan gaat het allemaal niet door. Dus je moet een ruime marge inbouwen. En dat houdt in dat we met bijna 700 mensen... lijfelijk aanwezig moeten zijn. En als je dan richt op een groep ouderen... die zich dan bijvoorbeeld tijdens deze kermisperiode in Tilburg... via de attracties naar het gemeentehuis moeten worstelen... dan begrijpt u dat het geen sinecure is. Nee, nou is... Overal altijd een, een, een reden voor. Bent u een beetje goed in de parlementaire geschiedenis? Waarom is dit ooit zo bedacht? Nou ja, het, is, het is echt bedoeld om ervoor te zorgen dat nieuwe partijen niet makkelijk aan de, aan de bak komen. En om te kijken of de mensen die erachter staan ook werkelijk de mensen zijn die ze zeggen dat ze zijn. Dat je geen gelukzoekers in de politiek krijgt. Dat was het toch? Precies. Ja. Uh, en als het nou in één kiesdistrict uh, kies niet uh, lukt, wat gebeurt er? Dan mag je dan niet meedoen in dat kiesdistrict ik niet meedoen, maar dan vervalt ook je zendtijd die je krijgt om iets over je partij te vertellen. Dus ook dan word je weer aan alle kanten extra... Gevaar. En dan hebben we het over de zendtijd op, voor politieke partijen op radio en televisie. En dat ja. mag, die krijg je alleen als je uh, in, in alle kiesdistricten kies meedoet. Maar ik zie u toch wel eens op tv? Dat is nog omdat, en dat is nog veel idioter, 50PLUS zit al wel in de Eerste Kamer. Al die dingen zijn dus al door 50PLUS gedaan. Dat is allemaal al gecontroleerd. We zitten in acht provinciale staten. Allemaal in orde. En toch, omdat we nu voor het eerst aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoen... moeten we die hele procedure opnieuw herhalen. Ja, maar... Nou, ik begrijpt dat dat toch een tikje overdreven is. Maar u bent wat dat betreft niet de enige. Ook bijvoorbeeld een partij als de Piratenpartij moet dat doen. Ja, dat ja, maar die hebben dan nog een klein voordeeltje, maar ook voor hen is het absoluut bijna ondoenlijk. Maar ja, die kunnen via internet, want dat is natuurlijk hun core business, kunnen ze ervoor zorgen dat hun aanhang wat makkelijker allemaal op het juiste moment naar dat gemeentehuis toe gaat. Ja. Nu heeft u uh, hier, Sophie, deze microfoon, het, de ongeno het ongenoegen geuit. Uh, gaat u nog verder iets, uh, iets doen? Of? Ja, zijn zijn er zo kwaad over dat ze vandaag zeer hard van zich zullen doen horen. En wel op één van die uh, gemeentehuizen. In dit geval het gemeentehuis in Zertogenbosch. Uh, en dat betekent gewoon een schreeuwprotest, zoiets? Uh, ja, meer, meer dan dat kun je helaas niet doen. Want je zult wel gewoon mee moeten doen. Maar als we niet meedoen, ja, dan uh, zijn de verkiezingen voor ons over en uit. En dus gaan we ervoor zorgen dat die handtekeningen er wel komen. Maar we hopen wel dat dat in de toekomst... Iets anders zou gaan gebeuren. Maar goed, daar kunt u voor zorgen als u in de Tweede Kamer zit. Ja, dat gaan we doen ook. <laughs> Oké, okay, meneer Krol, dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Katrien Slaatman, goedemorgen. Goedemorgen. Het Financiële Dagblad schrijft dat de eurozone opnieuw kraakt in haar voegen. In Spanje duiken weer problemen op, terwijl het vertrouwen in Griekenland bijna geheel verdampt is. In Spanje bereikte de lange rente een nieuw recordhoogte en stevenen zes regio's af op een faillissement. Bovendien kan Spanje niet zelf haar banken redden omdat er geen geld voor is. Tegelijkertijd dreigt Griekenland failliet te gaan. Doordat Spanje nu ook wankelt, kan dat grote gevolgen hebben voor de hele eurozone. Het AD opent met een verhaal over de bosbranden bij de Spaans-Franse grens. De branden grijpen snel om zich heen en trekken een spoor van vernieling. Waardoor ook Nederlandse toeristen in de problemen komen. Zo zijn tientallen Nederlandse kampeerders op een camping in Capmanie alles kwijtgeraakt. toen de kampeerplaats aan de vlammen ten prooi viel. Ook hadden duizenden Nederlanders last van een bosbrandgerelateerde afsluiting van de snelweg A7. de verbinding tussen Spanje en Frankrijk. Gaan we straks na zeven uur met onze correspondent verder over praten. Het aantal mensen dat verslaafd raakt aan slaap- en kalmeringsmiddelen... is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf. In 2001 vroegen 383 mensen hulp. Vorig jaar waren dat er 713 verslavingszorginstituut Trimbos spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. Ook stijgt het aantal cannabisgebruikers dat zich meldt met een hulpvraag. Meer dan een miljoen Nederlanders tussen de 15 en de 64 jaar gebruiken slaap- en kalmeringsmiddelen. Een kwart blijkt ouder dan 65 jaar en daarmee is die leeftijdsgroep oververtegenwoordigd, zegt Trimbos. Ongeveer een derde is chronisch gebruiker waarbij de kans op verslaving toeneemt. Het aantal lokale initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken stijgt snel, schrijft Trouw. Vrijwel iedere week duikt er in Nederland een groep burgers, scholieren of scholen op die zelf hun energie gaan produceren. Initiatiefnemers van dat soort projecten lopen echter vaak tegen belemmerende wetten en hoge belastingtarieven aan. Dat belemmert de opmars van dergelijke initiatieven. Eén dag na de Zwarte Cross van afgelopen week -einde ging de politie op alcohol controleren en met succes... 36 automobilisten hadden nog altijd dusdanig veel restalcohol in hun bloed... dat ze op de bon zijn geslingerd, Zo. schrijft de Telegraaf. Na afloop van het evenement hield de politie Achterhoek gisterochtend... op de drie belangrijkste vertrekroutes-controles. Van de ruim 3.500 gecontroleerde bestuurders bleken dus 36 in overtreding. Van twee van hen werd het rijbewijs in beslag genomen. Zout en voedsel waar zout in is verwerkt... verhogen het risico op maagkanker, meldt het Wereldkankeronderzoekfonds. Daar schrijft het Nederlands Dagblad vandaag over. Een Nederlandse volwassene krijgt 9 tot 12 gram zout per dag binnen... maar de Gezondheidsraad beveelt aan om niet meer dan 6 gram zout te eten. Driekwart van de dagelijkse dosis zout zit in voorbewerkte voedingsmiddelen. De rest voegen we zelf toe. Dus de kans op maagkanker is groter bij mensen... die geregeld voorbewerkt voedsel consumeren. Uit onderzoek blijkt dat teveel zout het weefsel van de maagwand kan bezadigen. En daardoor is de kans groter dat maagkanker zich ontwikkelt. Het is goed te zien in Oost-Azië waar de zoutconsumptie op 18 gram per dag ligt. Hebben we nog meer um, berichten? Ik heb er nog eentje. Weet jij welke, welke sport er al begint voordat de Olympische Spelen zijn begonnen? Ja, voetbal. En ook het handboogschieten. Oh, dat wist ik weer niet. Je moet eerst uh, 72 pij pijlen schieten uh, op de ochtend uh, van de openingsceremonie. Weet je waarom het is? Om de volgorde te be bepalen waarin ze vervolgens de wedstrijd gaan spelen. Dat ga je toch veel. Het staat allemaal in de Nee, Ik weet het niet zelf. Ik lees het voor. Het Algemeen Dagblad staat allemaal in de kranten vandaag. We hebben nog veel meer nieuws. Maar daarvoor moet u blijven luisteren.